Van der Linden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump vervangt veiligheidsminister Christie Noom. Trump noemt zelf geen reden voor haar vervanging. maar de afgelopen weken kwam ze steeds meer onder vuur te liggen. Ze kreeg onder meer kritiek op haar reactie nadat agenten van de immigratiepolitie ICE twee Amerikaanse burgers hadden doodgeschoten in Minneapolis, zegt correspondent Rudy Bauma. Die heeft ze toen onmiddellijk binnenlandse terroristen genoemd. Die slachtoffers, dat was al een, een misser. Uh, Trump zou ook niet blij zijn geweest met een dure advertentiecampagne. Waarin ze zichzelf uh, stevig neerzet, waarvan ze zei dat Trump ervan wist. Uh, en dan uh, tot slot zijn er ook nog enorme bedragen die ineens naar een schimmig bedrijfje gingen. dat uh, net is opgericht vanuit uh, DHS, uh, Homeland Security, het Dep departement wat zij leidt. Trump vervangt Noam door de Republikeinse senator Mark Wayne Mullin. Vegaburgers, schnitzels en worsten hoeven geen nieuwe naam te krijgen, dat heeft het Europees Parlement bepaald. Wel komt er een verbod op verwijzingen naar dieren bij vegetarische producten, zoals vegakip of vegaspec. Dat is een compromis tussen het parlement en de EU-landen. Vorig jaar was het parlement nog van plan om ook de naam Vegaburger te verbieden. Vega verpakkingen met vleestermen hoeven niet direct te worden aangepast. De regels gaan over drie jaar in. Nederland, Griekenland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken... onderzoeken samen of er buiten Europa een terugkeercentrum kan komen... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens Griekse media denken de landen aan Kenia. Eerder kregen kabinetsplannen om asielzoekers naar Oeganda te sturen... veel kritiek van vluchtelingenorganisaties. De politie in Limburg heeft een teamchef op non-actief gezet. De man of vrouw wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag... en van racisme... Er zou ook misbruik zijn gemaakt van politiesystemen. Er loopt een disciplinair onderzoek. Het weer vannacht weinig bewolking. Het wordt niet kouder dan 2 graden. Morgen blijft het overal droog met maximumtemperaturen tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij de lijstrijd tunnel zijn technische problemen met de matrixborden. De parallelbaan is daar dicht.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 Yeah, bitch! is een rustige jongen, toch? Dat is wat ze zeggen. Alsof ik niet heel deze vestiging in de as kan leggen. Geef me een reden om het beest te ontketenen, echt? Ik snekertje. Voel met op elkaar geklemde tanden erheppen. Gaat het om teksten, ben ik zeker een issue. Ik maak die rappers aan het huilen, daarna geef ik een tissue. De engel op mijn schouder, altijd vredig als Hindoes. Maar de demonen in me willen dat ik vredere shit doe. Wie hem wilt, ja, die kan hem zeker krijgen. Boslos dat je op de koppen doen het al een tijdje. Ja wat zit je nou te kijken? Heb je er iets tegen? Wat dan Kom maar pijpen, bro Je let alleen op cijfers Ik let op mijn woorden, op mijn zinnen en de feiten Hoeveel dat gebeurt? Ik vind het toch maar weinig Postel represent voor altijd tot het einde Luister ja. Ja, een in mij, zeg maar ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Jij moet echt zijn, zeg maar ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. Brekken op Brek het het Leg het hele van in bruin. de de Leg het hele van de de Leg het hele van uh, Ik ben die guy. Ik maak de zonne veel lawaai. Zing harder stijl met een vinger naar de sky. Ogen staan op high, ja, ik schoppel wat jij zei. Rappers zijn nu net en Patricia Brai. Het is bab Het is die sound, ik break it down. Kik, bass, snare. En het schreeuwen van de crowd. Ik kan me breken wat jij bouwt. Ja, bijzonder geide. Rezens met een king voor onderhoud. Ik had het fout. Ik ben dripped out, ijs van mijn mantel tot mijn zwaard. Het zijn veel pk's, ik kom poelen met de paard. Geen slappe hap die we nemen van de taart. Over heel Nederland, sta poeselen op de kaart. Oh, is. Deze voor je poko die bejaard is Je zoekt nog naar een klus Wie door ons geklaard is Denk je kan je eigen houden liggen van je eigen fouten in mijn competitie Ik ga deze mannen liggen kouden Luister naar de beest in mij Het zegt me oh oh oh, oh. Jij moet echt te vresen zijn Het zegt me Breng je tent op! Breng je tent op! Leg het hele van in vijf Breng je tent op! Breng je je tent op! Andermaal bekenden uit de night editie. En dat waren Poslo, samen met presentator van dienst Phil Mets, die op die avond dus de boel aan elkaar heeft gepraat. Maar in hip-hop kringen is het nogal heel gebruikelijk om. Een soort van samenwerking aan te gaan. En dat hebben ze dus gedaan met deze nieuwe single. Die nog niet eens zo gek langer uit is. Breek de tent af. En daarmee zijn we aangekomen in uur nummer drie. Van de terugblik van de Night editie. Van de Rob Agda wordt De finale die op... 28 februari is gehouden in Patronaat Harlem. Door met de laatste twee acts. En dat zijn geen onbekenden als het gaat om um, de uitzendingen van Alternative FM, want ze zijn beiden in de studio geweest. We beginnen met Saiki en daarachter zit ook nog Steezy Novel. Maar zoals gezegd, beginnen we dus met Saiki. I'm <laughs> My name is Saik. It's a dress, it's how you walk. Um, thank you so much, Rob, Rob Akta, yeah. for organizing this. Well, my throat is so dark. Um, yeah, thank you all so much. Um, I'll see the next one. <laughs> thank you. Nog een bekende. Want zij was vorig jaar de gast ook in onze uitzending. En toen zat je op een vloerkleed. Seiki. Ja, yeah, klopt. Ja. Wat is er <laughs> gebeurd tussen die uitzendingen nu? Um... Nou, ik heb mijn EP gereleased, Amarnoekte. Um, en ik ga binnenkort een album releasen. Die heet The Warrior Princess of Mycenae. Um, ik heb ondertussen, ben ondertussen bezig met een tour nu. Um, door Nederland. Uh, ik heb een show in Zinnatol in Amsterdam geraamd met twee andere coole acts. Um, ja, en er staan wat, gewoon wat leuke dingen op de, voor de toekomst. Maar. Maar dat het ja, fenomeen Rob Akdaw wordt, is jou ook niet vreemd. Want je hebt ook al eens eerder meegedaan in de dag-editie. dit is de night-editie. Wat, uh, wat is er nu veranderd ten opzichte van toen? Um, toen speelde ik met een band. Um, en toen was het meer shoegaze tri trip op. Um, en toen heb ik een switch gemaakt naar da dance-music. En um, ik denk nu, de switch is naar IDM. Dus Intelligent Dance Music heet het... Um, dus het, het is een beetje denk dans brain braindance-achtig, ja. dat je ook nadenkt, maar ook kan dansen. Yeah. Ja, uh, dan, voor, is het zover, of ben jij ineens uh, gevraagd om uh, bij de Night-editie uh, mee te mogen doen? Heel leuk. Ja, uh, wat, uh, wat vond je ervan? Want uh, je, je hebt je vinger ook natuurlijk opgestoken om mee te mogen doen. Ja, um, ik had het eigenlijk niet verwacht. Nee? Um, nee, ik hoop dat, dat ik natuurlijk niet uit Haarlem zelf kom. Dus ik had eigenlijk überhaupt niet verwacht dat ze me zouden laten spelen. Mm -hmm. um, maar toen was dat wel gebeurd. Toen was ik eigenlijk wel heel erg blij dat ik nog een kans kon hebben. Um, en ook om natuurlijk in patronaat te spelen is best wel cool. Ja, dus ja. ja dat lijkt me ook. Ja. Um, dan de afsluitende vraag. Waar is Seiki te vinden op het Wereldwijde Web? Um, je kunt mij vinden op Instagram... S-I-Krek, laagstreepje, KI laagstreepje, laagstreepje. Um, is ook Saiky.com en TikTok. Bandcamp. Spotify. <tied> <tied> <tied> Gewoon, ik denk wel alles wel een beetje. Wel, de hoofdmoot uh, hip-hop is uh, wijken Sorry Luna en Psyche, dus die je net hebt gehoord, een beetje af van die muziek. Het is ook een beetje het domein van uh, de instrumentalisten, waarbij het ook een beetje om de dansbaarheid gaat. Hoewel, sorry Luna, weer wat meer uh, de house-kant op gaat. We gaan verder met de laatste act van vanavond en dat is Steezy Novel. Wel, kom op. Ik krijg te horen van de mensen. No van jij die mag op. Kan niet geloven waar ik sta. Maar ja, ik, ik die sta, sta er toch. Flint is haarlem loeft maar. En dan Emma ook nog. De gage is niet toch, maar leg de lat toch voor die nog komt. Bij competitief en ik wil mijn bewijzen. Naar alle wijsneuzen die denken mij de weg te wijzen. Er is één ding wat ik wil. Net als Burst in Zijn, want nog wel eens aan het plekken stijgen. Ik sta altijd aan, maar ik heb daarvoor geen stroom nodig. Jij wordt wakker en je grijpt naar die koffiebonen. Je bent niet zoals ik, jij die draait pas na die kick. Je moet nog opstarten, het lijkt op Windows, wie staat dit? Beter pat je dit, maar uit jezelf patch je niets. Want je bent er niets, nutter wel, ik rap op beats. Ik die rap op een beat van universe. Met bar naar bar vul ik zo die hele fucking verse. Ik die heb geen bro's die zitten achter fucking bars. Wij die willen zitten in de backseat van een specifieke car. Met de henny in mijn hand. Zit aan mijn vijfde beker, heb mezelf niet in de hand. Ik nam ze mee naar Melkweg, want ik wilde ze die kans geven En wanneer ik win dan winnen we met gele. Maar als, als ik zou verliezen, verlies ik dan niet in mijn eentje. eentje Dat is wat ik me afvraag, maar, maar ik, laat ik laat het dat achterwegen. achterwegen Ik laat dat achterwegen, want ik die kijk naar het heden Ik neem gelijk de hoofd weg, ik neem geen omwegen Dat is hoe ik ben, het kan gewoon niet anders zijn Ik kreeg dat al vaak te horen, sinds dat ik een tiener ben Er stond in mijn rapport, is afgeleid en lijkt af En ik die liep achterdoor, dat ik op de gang zat Want al kwam ik in de klas, was de ik en me zat Kon een gele kaart gaan halen bijna iedere dag 25 gele kaarten in mijn eerste jaar Dat was hoeveel ik er had Het was bijna klaar Ik wou het daarbij laten, dus ik die veranderde maar En ik ben nu veranderd, maar ik die ben nog lang niet daar Hello, oh, Of the universe Je hoorde wat mijn boy Envy zei toch? Make some motherfucking noise! En ik merk dat jullie nog een beetje rustig zijn. Dus ik denk dat het tijd is dat we hem gaan doorpakken. Naar de toepasselijke tune. Rust! <tieding> Vanaf nu gaan we de freintjes doen. Dus let goed op: bij de eerste kunnen jullie meedoen bij de tweede. Shout out naar mijn boy Touzan, shout out naar mijn boy Ian. No. Let's go! Ik heb nu rust, oftewel ik voel me zen. En dat vind ik best ironisch, wat ik ben met zijn. Er wordt hier in de backyard. En juist gerend hier in de studio. Dat verschil, dat moet er wezen. De een die staat de ander die in de zadel stappen. Kom van late nacht, hou het solid. En ik weet ik kom. het die ik maak, die zorgen voor pardon me die je om, dan iedereen is gone. Van de bullshit die we meemaken. Ben je down, dan moet je meepraten. Smeer ik was down, je wil niet meemaken. Denk aan ISO, meer dan twee dagen. Denk aan geen stroom, maar heb wel laden. Ben konen naar de trek, nu zet ik die shit recht met de waterpas. Werken naar trek op een zaak. Niemand weet niks wat ik doe. Pas gewoon aan. Zijn jullie ready? Ik ben in de douche. Ik heb nu rust, de ik voor me zen En dat vind ik best ironisch, want ik ben met Cousin Er wordt gesmookt hier in de backyard, en yards gerend hier in de studio Dat verschil, dat moet er wezen, de een die staat, de ander die ligt low. Ik ben altijd in de weer, dus ik sta weer achter de mic met ijs op een meer Go de slow verge vergezanders ik doe het keer op keer Manifesteer, dat is wat ik jou zou aanraden. Maar wees dan altijd jezelf. Als die zien nog van nou niet naapen, geef die eerste verse aan toezin. Ik die ben een stof zuiver. Zeg de kruimels op die achterbleven. Soms kon ik nog wat oprapen Honger slaat toe, Ik wil wat gaan halen. Pas gewoon aan. Laatste keer. Ik heb nu rust of wel ik voor mijn zin. En dat vind ik best ironisch, want ik ben met toezin. Er wordt gesmolten in de backyard, en jarts gerend hier in de studio. Dat verschil dat moet er wezen, de ene die staat, de ander die ligt low. Zijn jullie ondertussen een beetje wakker, of wat? Nou, laat me eventjes wat zeggen, want uh, ik ben Stizy Novel, je kan het ook lezen daarachter. En ik heb misschien een beetje een rhetorische vraag, want wie is die jongen van de stad? Je hoeft je niet te pijven, maar je kan gewoon normaal niet tegen me. Met terug in de stad waar ik weg was Maar dan met een grotere broekzak Want ik zie getallen, getallen, getallen Daar zo op mijn gouden pin pas. Dus ik moet hem niet laten vallen Just kidding, ik ben van de grappen Dus ik moet hem niet laten vallen Just kidding, ik ben van de grappen En dat weet je vriendin ook Zij die vinden de jongen fris Switch naar de een ander een woord Net als dat ik zit van bitch Ik die kom net van de kapper Ik stuur een foto naar mijn hele list Doe vast de flirten nog op dm Maar ik hou het wel bij dit Want ik ben met mijn guys En soort zoek soort Maar als je me ziet met Ian. Dan zijn we waarschijnlijk aan koord. Of eens zien we me met eer van bij Annabel. We betalen de prijs van je drankje wel. Je vriendinnen en jij die zijn prachtig. Yeah. Maar dat wisten jullie allang zelf. ben terug in de stap, alleen. Maar dan met een grote Want ik zie getallen, getallen, getallen. getallen. Daar zo op mijn gouden pimpas. De sing moet hem niet laten vallen. Just kale in ik ben van de grappen. De sing moet hem niet laten vallen. Juscale in ik ben van de grappen. Met tegenwoordig, ik tegenwoordig Dat is iets wat jij nog niet weet. Dus ga nou niet op eerste date. Als je die oesters niet eet. Want je bent misschien wel bad maar ben je ook bougie? Alleen hoor ik niet bij de Migos En eet ik ook geen Lil Uzi Dat had jij niet verwacht als je naar me keek Geek. Want ik sta aan pik als streetwear Maar doe geen set op date Dit snack is iets moois aan schat Want dan mag je met me mee yeah, yeah. En mag je die linnen set uitdoen? Want ik zie dat je dat al deed Ben terug de in de stad waar ik weg was ben. Maar dan, dan met de grotere broers. Want ik zie getallen, getallen, getallen, getallen Daar zo op mijn gouden pimp. De zing moet hem niet laten vallen no. Just kidding, ik ben van de grappen De zing moet hem niet laten vallen no. Just kidding, ik ben van de grappen de Ja. Het doet me echt goed om terug te zijn in Haarlem, man. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Want ik blijf wel gewoon die jongen van de stad en dat weten jullie ook. Maar ik denk dat het tijd is om een beetje te gaan zingen. Dus wat zeggen jullie van? Jong, roekeloos, maar gefocust! In the universe Hello. Let's get it Jong en roekeloos, maar gefocust Over dit gedroomde dus nog achter dromen Ogen eerst gesloten, nu zijn die geopend Dus ik moet ze overhouden voor wat dat gaat komen ik fok niet met die mensen die niet meer in mij geloven Ze kijken op me neer, maar wij gaan hier alleen naar boven Ze denken aan zichzelf, wij hanteren hier de code We leven in die brotherhood, die streken zijn verboden. Telefoon die rinkelt, weer moet wat gaan doen Dus ik pak hem snel erbij, onbemoefd, dat ben ik zoen Kan ook versnellen, als het gaat om pokoes in de stuur En ik snij je af, net als Arjen Robben richting Doel Beter ga je aan de kant, geef je op net als hier aan alweer af ik die zie je ben een angstaas ik ken een paar mensen zijn ready to get down net zoals die netflix serie vraag aan die mensen dan laten ze het mysterie jong en roekeloos maar gewoken over dit gedroomd dus ren achter ogen eerst gesloten nu zijn die geopend dus ik moet ze openhouden voor wat er gaat komen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 ik kan niet meer kijken naar dit Ik voel met weinig van de shit Ze kennen de code maar leveren niks Ze praten van dat maar doen eigenlijk dit Dit is een marathon, never een sprint Ze kennen de Envy nog van het begin Maar die tijd is veranderd Ik ben nu die ding waar ze over Praten en doe het maar Ik kan niet verliezen jij gevaar. Jij speelt geen feit en een leugenaar Die Envy is erg, al je woorden daar En het kan gewoon wij doen het anders Ik sta Nog één achter. keer Een allerlaatste niet keer Dus we blijven werken voor deze. yeah Jong en roekeloos Maar gefocust over dit gedroom, dus achter. dromen. Ogen eerst gesloten, nu zijn die geopend Dus ik moet ze open houden voor wat dan gaat komen hey! Ik fok niet met die mensen die niet meer in mij geloven Kijken of me snellen: wij gaan hier alleen naar boven Ze denken aan zichzelf, wij hanteren hier de code We leven in die brandweer Zo gefocust zijn. Maar voor die volgende tune wil ik wel wat zeggen. Want ik heb net gezegd dat ik een jongen van de stad ben, maar specifiek gezien de Noordside. Dus als ik zeg Noord, dan zeggen jullie Side. Noord! Side. Noord! Side. Noord. Side. noord! Noord! Side. Ik loop erop, de zon schijnt. Met mijn bros of hoes. Denkende van let's go. Met de vinden in de noordzijde. Met Air Forces, Air Trainers of uptempos. Ik loop erop terwijl de zon schijnt. Met mijn bros of hoes. Denkende van let's go. Ik loop langs Zikorso, ik wil Aggiolio. Met iets verfrissends. Ik denk een sap en le rhino. Net zoals mijn flow is dat iets verfrissends. Dus ga zitten. Because you better listen. Ik loop door, maar ik wil zitten in een Chevy. Mijn ouderwetse classic uit de jaren 60s. Patronaad dat ik wil die handjes hoog zien voor deze Met de vinden in de Side. Met Air Force's Air Trainers of so up tempos Ik loop erop terwijl de zon schijnt Met mijn bro's of hoes, denkende van let's go Met de vinden in de Side, Met Air Force's Air Trainers of so up tempos Ik loop erop terwijl de zon schijnt Met mijn bro's of hoes, denkende van let's go bij mijn bro's, niet met holes, want geen één is. Zoals zij, heb geen spijt, maar toch doe het pijn. Denk het aan haar en ik schrijf nieuwe lines. Die red flags, dat waren signs. Je was een doorn in mijn eye. Stuck in mijn mind, je lach, je ogen, shit, je was fijn. Wat maar wat gewoon naast? laatste keer hier die handjes. Met te vinden in de side. Met, met Air Force's air, trainers op, up, tempo's. Lopen, roper, wat de zon schijnt, met mijn bros of roos, denken van Let's go. Ben te vinden in de Noordside met Air Force's air trainers of wat tempos. Lopen, roper, wat de zon schijnt, met mijn bros of roos, denken van Let's go. Wow! En we zijn aangekomen. Na. Nog niet helemaal, maar we zijn bijna aangekomen bij de laatste gedeelte van de show. Dus het is tijd voor die party-anthems. Ik wil iedereen zien dansen op deze. En vooral, als je van oesters en sushi houdt. Oké okay, dan. Ik zie daar een paar oesters en sushi-lovers de en ik ben met een chick. Chick, chick, chick. Ze vraagt wat ik wil, maar ik denk alleen wit. Toesters dus op zij kan met sushi en splits. De phone is op mij, maar je vraagt of ik split. Split, split, split. Maak je maar geen zorgen, want dit, ik kan dit. Je ja, echt kon dat niet, dus die mama's op niks. Zag ik jou in de spiegel, zou ik mij ook Bij mezelf, dus je kan mij niet laten. Flirten één keer en nu was ze het tweeën van me. Maar ze krijgt alleen een kussen, verder wil ik niks. van der. Ik wil niks meer en dat weet je ook. Bij mijn kind, auto's in de Jimmy of de Shows. ga naar Ropa, ik voel me net als Lucio. Dus ik wil variëren, dus je ziet me daar ook op een hoog. Bij de O, dat is één keer per jaar. En die blok is heet, dus we zijn we daar. Ik pak weer een check en ik rijm door de stad. Ik voel me net als Venna, want ik heb een check op zak. Zijn jullie ready om vijf keer check? te zeggen chillen in stad en ik ben met een chick, chick, chick, chick Ze vraagt wat ik wil maar ik drink alleen wit dus op zijn kan met sushi en spits De bonus op mij maar je vraagt of ik split Split, split, split Maak je maar geen zorgen want ik die kan dit Je echt kon dat niet dus die man was op niks Maar ik heb nog lang niet wat ik wil Een karsje met pipers als mijn bril een Rolex deed just om de een Rolex om de Een chickie waarmee ik echt niet speel, een chickie waarmee ik echt niet speel Want als jij er voor me bent, dan wil ik geen games Hopelijk doe jij dat ook, dan hebben we al wat gemeen Ik wil geen tijd meer spelen, schatjes, kip heb wat deze. wil met je naar bed, op de derde date Want je ben ik nog van de witte pijn. En ik ga niet voor je liegen, ik wil in je zijn Ik hou me in, ook al wil ik verder in de tijd Dus had ik maar een tijdmachine Laatste keer, chillen mis stad, en ik ben met een... Ze vraagt wat ik wil, maar ik drink alleen wit Oesters op, zij kan met sushi in spits De bon is op mij, maar je vraagt of ik split, split, split, split. Maak je maar geen zorgen, ik wat ik niet kan dit Je yes, ex vond dat niet, niet, dus die man als op niks Wauw man, hier! Dit is die energy die ik echt wil zien, man Dit is echt die energy Laat je horen! Voortzetten, met dat dualipa One Kiss remix Ik wil iedereen zien springen, iedereen zien dansen ik dus je weet, nee, ik wil geen bitch. Maar je weet dat je bitch. Ja, ze is zo mooi, dus ik wil haar niet voor niks. Willen liever mij? Nee, ik wil geen fucking bitch. Maar je weet dat vat wel adem, dus je weet ik stik. Ik wil altijd fris dus je weet dat je bitch. Ja, ze is zo mooi, dus ik wil haar niet voor niks. Willen liever mij? Nee, ik wil geen fucking bitch. Maar je weet dat vat wel adem, dus je weet ik stik. Ja, je weet ik stik, maar dat maakt me echt niet uit. Je weet ik vind ze leuk, maar ik zeg het niet zo luid. Nee ik zeg het niet zo luid, want ik heb je L. Sta mijn nummer bij je achter en ik hoop dat je belt. In de telly op en ik vraag je op een date. Ja, ik kan niet wachten, beter ga je met me mee. Ken je nog niet goed, maar ik weet je voor mijn B. Wanneer ga je me een antwoord geven, want ik wil Something in you oh, oh, oh. lit up heaven in oh, me. I'm amazing. I'm feeling warm. Ik ben afgevraagd, dus ik ben afgevraagd, dus ik ben afgevraagd, dus ik ben afgevraagd, dus ik dus ik ben afgevraagd, dus ik ben dus ik ben afgevraagd, dus ik ben afgevraagd, ik ben afgevraagd, dus ik ben ik al jullie gekke energie, maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. I just wanna feel your skin on mine. Feel your eyes, feel the explosion. Passion in the mist, it's where you from. Take our time. Want die is sowieso. En genoeg daarvan, en dat wil ik houden zo. Beter doe je mij niet zo, want anders ga ik sowieso. Wow. Laat je nog één keer horen! zeg, waar is dat beestje? En ik zeg, waar is dat beestje? is dat beestje? Helaas is hij alleen nu wel klaar. Dankjewel, patronaat! Laat je nog één keer horen! Woe! Steezy. Stee Stee Stee Stee Oké okay, dan, nog één keer een applaus voor Steezy Novel. Yeah. Wauw man, echt waar. Dank jullie wel, dank jullie wel. De Night Edition is vandaag aan bod. En we beginnen met een... Iemand, laat ik het beter zeggen, we beginnen met iemand die uh, geen onbekend is hier in het alternatieve FM gedeelte, want die is al geweest. Ja, dat klopt. En dat is Tizy, Noël. Hallo ja. Ja, uh, jongen van de stad is inmiddels al een... een... weekje uit. Een weekje uit. Een weekje uit. Ik ja. dacht, ik gooi hem nog even uit voor de patronaat, kan ja. ik hem live doen, ja. dat vind ik hartstikke leuk, gewoon ik terug ben. En uh, wat uh, vind je ervan uh, om uh, mee te mogen doen aan dit, aan e deze night editie? Ik heb er echt heel veel zin in. Ik uh, kreeg het echt last minute te horen. Ik heb mezelf ook aangemeld eigenlijk na de aanmelddatum toch nog uh, binnengekomen. Dus uh, daar ben ik enorm blij mee. Jij bent altijd iemand van de, de achterdeurtjes, heb ik het idee. <laughs> oh, je, moet, je moet netwerken, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja, connecties, ja. Nee, maar ik heb er echt heel veel zin in. Ik uh, kan echt niet wachten om dit te gaan doen. Ik heb drie maanden erop voorbereid, gerepeteerd met mijn dj's. Um, en uh, ik volg ook zanglessen. Dus ik uh, ben wel echt bezig uh, geweest om in ieder geval een goede show neer te gaan zetten vanavond. Ja. Jong, roekeloos, maar, maar gefocust. gefocust. Ja. Ja. Ja. Gaat dat ook uh, hierop? Uh, ja, ik ga vanavond wel uh, een nummer van Jong, Roekeloos, maar gefocust doen. De titelsong, Jong, Roekeloos, maar ja. gefocust. Kan ook niet anders. Ja. Um, dus ja, de, ik, ik kijk er echt enorm naar uit. Ik ben benieuwd uh, hoe het gaat gaan. En ik ben afsluiter. Dus uh, we moeten het uh, goed afsluiten. Uh, ja, dan is het natuurlijk Jongen van de Stad. Is dat een voorschot op uh, met wat er nog gaat komen? Ja, ik, uh, ik, ik wissel eigenlijk altijd een beetje. Vaak in de zomer ben ik wat meer van de houzerige popliedjes. En dan in de winter is het wat rouwer. Maar uh, ja, ik merk wel dat ik dat rouwen nu wel erg leuk vind om te maken. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb veel inspiratie nu ik ook weer terug ben in Haarlem. Ik was natuurlijk even uit de stad verhuisd, maar we, we zijn weer terug en het voelt goed. Okay. Uh, waar is Stizy Novel te vinden op het wereldwijde web? Um, Instagram, TikTok, stizy.novel eigenlijk uh, overal. En als je gewoon Stizy Novel googelt, dan vind je genoeg artikelen of dingen. En uh, ja, dat komt helemaal goed. Doordat de laatste twee optredens nogal wat korter geduurd hebben dan gebruikelijk, want iedereen krijgt maximaal 20 minuten, hebben we nog wat tijd over. En dat doen we dus met een single uit Zandvoort, want dat heeft ook weer te maken met hiphop. En dat zijn de heren Singie en Dins met Shoulder Lean. Hey pricks, pricks, wat zeg je man Strek je armen uit, maak een fest en doe de shoulder lean. Shoulder lean, shoulder lean. Braka la, ga omlaag en doe de shoulder lean. kom m'n wiel spin, voel me net een dj Raak een lage hempje aan, voel me net als cj Bass, ik gooi mijn schouders los. lijkt wel op mijn beatday Schat, ik kan rappen voor je, We zing net als t-pain Maak een vest, strek je armen uit Hoe ik dance, Soldier your boy, geef de vlinders in de buik. Ik ga dom, ik heb superdomme blondjes op mijn huis Schouder in de kom, hij vliegt er bijna uit Brek je armen uit, maak een vest en doe de show de links Show de Brakela, ga omlaag en de show de link, show de lied, show de Ik dreim me om, ik ga soepend, show de lief, show de leaf, show deze maak een feit en doe de Dit is 20, maar ze lijkt ouder. Shotgun shoteling, beweeg mijn schouder. Ik heb even groot als ik abouter. Zeg de buren niet bellen na wel. Ben met Dins, laat me niet ziggy. Net die boxers, Van de action. Swek gaat over de kop attraction. BBL bitches, rijfle in serieus, Waar de fuck ben je mee bezig? Al mijn kakkers die chillen in mansions. Wat met de brandy. Dit is high fashion, bitch. Kiep doe die katjes met fashion? Dat is jouw time is sociaal showless. We maken geluid. Wat vorig jaar gaven die bitches niet thuis. Een ze nu. We die in de mond. dan gaat er niet meer uit. <laughs> Strek je armen uit, maak een vest en. Elkaar. Eerst Siggy in Dins met Shoulder lean en daarachter een instrumentaal nummer van Kiwi Club. Eigenlijk alleen maar instrumentaal. En dat zullen ze op 23 april nog een keer uit de doeken doen... maar dan bij ons in de studio. Daarmee is ook een einde gekomen aan de finale van de Night editie... die werd gehouden op 28 februari in Patronaat Haarlem. Ook de laatste is een instrumentaal nummer... Toen waren ze nog met z'n drieën... en nu zijn ze weer inmiddels met z'n tweeën... Low Eric's en het nummer Chromatic...